Ik ga terug naar de kust, naar de mooiste kust met de trein, tram, bus, met of zonder jou, ik doe niets of lauw. Ik neem mijn radio en beachboxen mee, Stieltjes afspelen pas van laten naar harde knallen. Ik zit hier met de hoofd. ik zie graag mensen om mij heen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde, zo gaat het ook met de jeugd van tegenwoordig. Veel vissen en vol avontuur, hebben zo van die keur mij al die naaste buren. Jaren en roepen doet ze deugd. Geen hey meisje wil meer met mij me feesten, zo niet laat het maar. Ik wil gewoon plezier hebben hier op het strand. Ik wil zonnen en liggen op de strand. In de zomertijd schijnt de zon zo hoog. Warm in 25 graden Celsius of meer. Smeer zonnecrème op mijn huid voor tegen de zon. Om later geen gedoogde vellen op mijn huid te hebben. Ik huur en trap met een kart langs de wandelpalen. Tussen het volk veilig en langzaam tot aan de ijskraal. Ik koop een ijsje mokka voor te likken en te smullen. Het leven is soms vol zoetigheid waar je blij van wordt. Ik herinner me nog toen je glimlacht naar mij en zit te Dat was echt fantastisch, misschien jullie je met mij meegaan. Daar had ik veel spijt van, maar ik moest vandoorgaan. Stopte niet bij jou. Ik had met jou moeten praten en met jou samengaan. En dat het dag helemaal anders geweest dan prachtige zondag. Nu zit ik hier denkend aan jou. Middags zal ik je nooit meer zien. Hij was de enige fantastische dame die ik ooit had gezien. Mijn herinnering aan de kust kwam weer terug naar boven. Ik had toch veel te zoveel doen met jou. oost west Ook aan de kust. Met de zon en een beetje wind. Nergens zo goed als hier. Maar hier is goed tussen de gewone volk. Ik zal niet blijven, ik moet verder gaan naar huis. De mooie herinneringen zal me blijven spoken, ook al is het moeilijk om los te laten. Deze dagen zal niet blijven duren, Want ik heb nog anders te doen dan rondhangen of rondlopen. Ik verspil graag mijn tijd om te analyseren met mijn vrienden of zonder vrienden. Ja, dat familie telt ook mee, maar voor de andere reden. Ze zijn hier niet voor de lol. ze zijn hier voor de familie bij We zullen dus dit samen niet vergeten, want dit kan de mooiste zijn in het leven.